is een podcast van NPO Radio 2 en Poont. Ja, en dan zit je ineens in Hartje Sittard. Het is uh, de kamer van een, uh, van een verleider en een comedian tegelijk. Um, hij uh, wordt steeds populairder, populairder. Bij mij thuis uh, heerst hij. En daarvoor heb ik jou meegenomen, schat. Jazeker. je ja, uh, bent meegegaan omdat je hem ook uh, wilde zien. En, ja, en vooral voelen ook. Ja, vooral voelen ook. En je had zoiets van, ik, ik, ik, ja weet je, die, die gozer moet je echt een keer voor hebben mening uh, vragen. En um, nou goed, dat heb ik, uh, hebben we getracht te doen. En we zijn uiteindelijk hier uh, beland. Uh, want ik wilde een comedian erbij hebben. En dan kun je dus uh, Jochem Meijer vragen of hij alsjeblieft uh, tijd heeft. Ook een ontzettend leuk komiek. Uh, maar Jochem gaat praten over zijn leven. Maar ik, ik ben natuurlijk met deze podcast heel erg op zoek naar een mening. Um, even een, een, een klein voorbeeldje van de gast die wij vandaag hier hebben. Um, dan, dan weet je ook tenminste hoe je je oren een klein beetje moet bijstellen. Hoe blijf je positief? Kijk, jullie hebben geen positiviteitsprobleem, maar jullie hebben een focusprobleem. De reden dat soms winnen of verliezen lijkt, is omdat jij gewoon op de verkeerde dingen focust. Als ik jou een hele ballenbak vul met allemaal zwarte ballen en één gele bal, waar focus je dan op? Als jij focus op de gele bal, terwijl er eigenlijk veel meer zwarte ballen zijn, en jij focus op de negativiteit, terwijl er eigenlijk veel meer positiviteit. Dus eigenlijk wat je moet doen is focussen op de zwarte ballen. Alsof je in een oogje zit met zeven Surinamers. je boy J. <laughs> dat ging behoorlijk rap, hè? Dat ging behoorlijk rap, ja. En uh, uh, met dat lichte, lichte uh, Limburgse accent is het natuurlijk helemaal even lastig te volgen. Ja, ja, ja, hey, ja. Maar Wat leuk dat je, dat je het wilde doen, man. Ja, um, super, ja super leuk en, dat jullie me gevraagd hebben. En het blijft natuurlijk, het is een mening, deze podcast. Uh, maar het leuke daarvan is, ik, ik merk ook dat jij uh, naast verleider, misschien dat we daar zo meteen zijn, dat ik nog over komen te praten. Dat is ook een facet geweest je leven, uh, maar ook comedian bent, maar dat je wel een boodschap hebt. Uh, wanneer is het moment gekomen dat jij zei, ik wil een boodschap toevoegen aan mijn verhaal? Nou, eigenlijk is dat al vanaf het begin geweest. Dus ik ben begonnen met filmpjes maken, maar het waren nooit helemaal platte filmpjes. Het zijn altijd wel filmpjes geweest met een beetje... met humor. Ik heb ooit eens een keer eens gekregen van de Limburger. Klopt dat? Oh ja, klopt. Ja, daar heb ik ook gewerkt. Een tijdje, toen ging ik uh, interviews doen, ja. dat soort dingen. Maar wanneer ik ben begonnen, is eigenlijk twee jaar geleden ongeveer... Ja, ben ik begonnen met filmpjes maken en ik heb altijd wel dingen besproken met een kern van waarheid. Ik heb altijd wel een boodschap gehad, maar eigenlijk wil ik gewoon heel veel mensen laten lachen en heel veel mensen uh, uh, positief te laten zijn. Ja. En ik wil ook onrecht bestrijden. Nou, dat dat uh, is gewoon de manier wat ik, uh, wat ik doe. Dat is dan dan ga ik toe reden dat we hier zitten. Even een paar simpele vragen. Wie is je vader en wie is je moeder? Uh, mijn vader is uh, Erik Francis, uh, is vijf, hoe oud is die vent geworden? 55 of zo, okay. uh, woont hier in Sitterst en mijn moeder is Sandra Winters, uh, zij is 50 nu. Ja, Oké, okay. uh, dan ben je ongeveer nu 25, 30 jaar oud? Ik ben uh, 26. 26, 26, ja, ja, ja. ja. Januari, uh, januari 2013. Of januari, 13 januari ben ik... Uh, oh, geworden. gelijk met mijn verjaardag. Ik Echt, ben, ben ook 13 januari ja. Oh, jullie willen dus ja. ook. Ja, ja. Right. ja dat het ook ja, Stimok. Stimok ook. Steam ook. Ja. Ja. Maar uh, waar is het moment dan gekomen... dat je dan uh, uh, heel erg... toch met de maatschappij bezig was? Was dat als kind uh, al dat je onrecht uh, voelde... en dat je ja. een beetje gepest op school? Wat is het? Uh, nee, ik werd niet gepest op school, maar ik heb altijd een, een drang gehad... om ik kan vanaf het begin tot ik geboren ben, of het begin dat ik kan herinneren, heb ik altijd een afkeer gehad tegen onrecht. Het ja. maakt niet uit of van nou kinderen op de basisschool gepest werden mm -hmm. door iemand. Dan ging ik de best kop pesten, mm -hmm. weet je wel, op die manier. Maar dus eigenlijk al vanaf jongs af aan is het al, zat het al erin, het onrecht. En alleen nu heb ik een manier gekregen, uh, gevonden om het te vertolken naar het publiek. Ja. Nu kan ik het doen via humor en positiviteit en een beetje lachen. Ja. Maar ik doe nog steeds hetzelfde, alleen dat de verpakking is wat anders. Oké, okay. en wel scherper geworden of niet? Ja, ja, dat wel. En dan ja. komt dat tempo vandaan bij jou? Ja, weet ik niet. Dat heb ik even gediagnosticeerd, als... of niet? Nee, nee, ik ben gewoon, uh, Ik ben gewoon, weet ik niet. Het gaat gewoon heel rap. Het gaat ook heel rap in mijn hoofd. En dan ja. wil ik gewoon heel, ik wil heel veel dingen zeggen. Dat is het misschien. Ik heb heel veel dingen te zeggen, ik maar ik heb tijd heb je dan? Nee. Ook, ook niet? Nee. Totaal niet. Uh, ADHD? Uh, nee, geloof ik niet. in. ik geloof dat het een vervallen ziekte is. Ja, ik denk dat ik dat wel ben. <laughs> ja, lichtelijk. Ik kan heel slecht tegen verandering. Oké, okay, prima. Ja. Nou, dan ben jij iemand die er heel erg goed past in deze show. <laughs>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 evenwichtige manier. Een podcast hebben we kunnen maken. Hebben, ben ik nu bang dat we alle kanten op kunnen gaan vliegen. Ook uit de bocht kunnen gaan vliegen. De reden dat ik hier onder andere ben is uh, omdat ik op zoek ben naar mensen die op een simpele manier uit kunnen leggen waar we met z'n allen op dit moment in de wereld beland zijn. Mm. En ik moet zeggen, al die filmpjes van jou, die zijn echt uh, hilarisch. Ik heb me daar compleet uh, kapot om gelachen. Voor degene die zich afvragen, uh, doe eens een klein voorbeeldje. Even een klein voorbeeldje van een uh, stukje uit uh, een van, uh, van jouw filmpjes. Uh, dat gaat over corona natuurlijk. We weten nu dat de anderhalve meter maakst het regel in de buitenlucht volledig is verkracht. Uh, op kracht. Dit hebben we kunnen zien omdat er protesten zijn over de hele wereld. Zelfs honderdduizenden mensen hutje met op elkaar zetten in de buitenlucht. En toch hebben we geen piek gezien in de besmettingen. Dus dan kan je twee dingen concluderen. Of het virus is super slim en slaat niet over op demonstranten. Of de anderhalve meter in de buitenlucht is niet zo belangrijk zoals ze nu zeggen. Dus je moet niet wijzen naar deze demonstranten. Van, je moet zeggen ja! Deze demonstranten hebben onbewust de anderhalve meter maatregel ontkracht. Ja, en met dit soort filmpjes bereik jij duizenden en duizenden mensen. Ja. Misschien zelfs meer dan dat jij aanvankelijk gedacht had dat je ooit zou kunnen gaan bereiken, of niet? Ja, dat klopt. Ik, eh, het begon eigenlijk allemaal gewoon als een grap. Ik wou gewoon even iets vertellen, meer was het niet. Zo ja. is het met alle filmpjes is het begonnen. Ik wil gewoon alleen even iets zeggen. Alleen het is, nu uh, leven we in, uh, in zo'n rare situatie. Heel veel mensen zoeken naar antwoorden of zoeken naar verbindenis van iemand. Mm -hmm. hey, denk jij ook zo erover? Of denk jij zo? Ja. Of laten we informatie uitwisselen? Ja. En nu, gezien dat met de coronacrisis, ja, het heeft mijn pagina echt heel erg goed gedaan. Omdat ik altijd al een uitgesproken mening had. Ja. En ik was altijd al een beetje tegen het systeem. Niet, gewoon een beetje. beetje. Maar nu <laughs> is tegen het systeem zijn en kritisch denken begint heel erg populair te worden. Ja, ja en dan spring ik eruit, ja. ja. Was je vroeger dan want je kwam eens aanraken met de politie omdat hij vervelend was. En, uh, uh, ja, ja, ja, ik ben uh, wel eens meer. Heb je heen. dat gevormd? Uh, ja, ik denk dat het wel dingen heeft achtergelaten bij me. Maar uh, gevormd, ja, ik heb er gewoon van geleerd. geleerd. Ik, ik heb er van geleerd. Dat is een ja. goed van vorming, ja, toch ja. ik was een soort vervorming. Toch? Ik was rebels. Ik ben nog steeds rebels, maar nu anders. Uh, je, je weet hoe het nu moet. Ja, dus je je moet nu volgens de regels. Ja. Het nu. Ik ben nog steeds pla gebeld, maar nu volgens de regels. In plaats een raam gooien, heb je nu gewoon een. Uh, ik doe nu kritisch, kritische woorden uit. <laughs> Dat wat en wat is je opleiding geweest dan? Uh, ik heb theoretische leerweg gedaan, op middelbare school. En toen ging ik, uh, wat ging ik toen doen? Toen zat ik een tijdje in van, ik weet niet meer wat ik met mijn leven moet, fase. toen uh, zuchtblouwen? Ja, ja, nee, nee, dat niet. Dat is later begonnen. En toen ik wel wist <lacht> wat ik ging doen. Maar uh, wat ik eigenlijk had, uh, ik wist gewoon niet wat ik moest doen met mijn leven. Ik was 17 jaar en uh, ik heb een opleiding net afgemaakt. Ik denk dat heel veel kinderen dat hebben. Zo, je komt net van de middelbare school en dan moet je ineens gaan kiezen ja. wat je levenspad wordt. Ja. En ik was er nog lang niet klaar voor. Nee. Dus toen kwam ik in een klas waarvoor je moest gaan zoeken van wat je interesse waren. Ja. Was het of sport, of deel en ik kwam er sport uit, nou, toen ging ik leger doen leger was ook niks voor mij, want ik had het niet van gezag. En toen moest ik daar weer weg. En dan ik, oké, okay, ik kan goed rekenen. Ja, dan word ik boekhouder. Toen was ik boekhouder. En dan had ik de rest van mijn leven. En toen zei ik, nee, en nu doe ik dit. Ja, eigenlijk, ik zeg altijd, ook in de samenleving, ook in, bij Defensie, Defensie heb je de zogeheten kutstip. Waar je altijd ruzie mee hebt. Hè? Dat is mm -hmm. de zogeheten adjudant. Die altijd een stip heeft, noemen de, de meeste militairen gewoon de kutstip. Ja. En die kom je dan overal tegen. En zo iemand staat altijd jou in de weg. En, en mm -hmm. nu, nu ben je volledig onafhankelijk? Ik, helemaal onafhankelijk. Ja. Er is ja. niemand meer die mij iets kan vertellen van, hé, hey je moet dit doen of dat doen. Of, of niet? Nee, niemand. Nee. Okay. Ik ben wel de baas. We geven me advies. Toen ja? hey zou je dat wel doen. Ja? En dan zeg ik, ja, dat doen we. Ja. Ze, ze kunnen me wel een beetje advies geven, maar ik ben de baas. Oké, okay, helder. Ja. nou Dan uh, hoop ik dat je een klein beetje ondergeschikt wilt maken aan deze podcast. Um, want Jay, um, je, je bent op dit moment toch redelijk aan het beïnvloeden boven de grote rivieren. Ik, ja. ik merk dat er steeds meer mensen van boven de grote rivieren. Dus die zeggen van, hey, Tisje Boy Jay, is, is, is echt lachen. Het enige wat ik af en toe hoor is proud me the los matma yeah me het blijft natuurlijk dat zelf in mijn accent ja, klopt ik zeg altijd tegen mensen kijk, mijn, mijn stem matcht niet met mijn uiterlijk nee. dat weet ik dat heb ik ook in de theatershows meteen gezegd toen mensen me nog niet konden ik zeg, jongens wacht even, luister ik heb een hoog stem ik heb een slissende S en een zachte G ja. ik, ik, ik heb ze alle drie okay. ik weet ook dat het een beetje zo verwarrend is zo van, uh... maar ja, dat is gewoon wie ik ben en ik sta voor mezelf zijn dus ik ga mijn accent ook niet veranderen en ik ga ook niet proberen ABM te praten de hele tijd ik zou het wel kunnen natuurlijk maar ik doe het niet nee. ik doe gewoon, dit is het en probeer je oor maar aan aan te passen aan mijn Oké, okay. Want hij gaat niet weg. Nee, ja, want, <laughs> ik blijf. Maar dat zal waarschijnlijk de snelheid eventueel beïnvloeden. En ook het denken zou zouden beïnvloeden als je ja, dat. Ja, ja, ja, precies. Ja, goed, laten we de, de, het gaan hebben over het vormen van meningen. Uh, een hele duidelijke mening die op dit moment uh, jij, jij italeert, is jouw mening over de corona. Ja. En je wordt nu ook door Maurice de Hond en uh, door, door uh, Willem Engel, die uh, toch allebei de boel aan het aanswengelen zijn. Mm -hmm. Word je ook nu benaderd, begrijp ik om eventueel voor mensen die het wat uh, minder makkelijk tot zich nemen te kunnen begrijpen? Is dat ja, eigenlijk is het een beetje dat ik de tolk word voor uh, de wetenschappers, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk wat, uh, wat we willen gaan doen. Omdat ik het een beetje op een, een, een luchtige manier kan vertellen. En ook met humor. Ja. Dus dat het niet allemaal zo zwaar klinkt en met, met van die woorden wat niemand begrijpt. Weet je dan is het ook niet toegankelijk voor het volk. En nu hebben we een, een loophole gevonden van, oké, okay, jullie zeggen gewoon de shit met wetenschappelijke onderbouwingen. Ik vertaal het in mijn shit en ik breng het naar het volk. Dat ja. is eigenlijk wat we doen nu, ja. Oké. Okay. En, en wie ga je daarmee beginnen? Uh, donderdag heb ik een afspraak met uh, Willem Engel. En uh, ja, daar gaan de eerste video opnemen. Is heel grappig, want ik heb natuurlijk al die heren al gesproken en we hebben het er niet met elkaar over gehad. Dus ik zit nu bij toeval bij jou hier. Ja, ja bij toeval? Is het toeval? Nou ja, hier zit het toeval, dat is mijn vrouw. Ja, misschien, dus. uh, ja, ja, maar dat, uh, dat gaat wel gebeuren, ja. Ja, het ja. gaat wel gebeuren. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe stel je makkelijk voor in welke situatie we thans beland zijn? Mm, nog een keer? In welke gezin? Simpel gezegd. Ja, want je begint zelf ook moeilijker worden. Ja. <lacht> waarom, hey, waarom zitten we in deze shit? Waarom zitten we in deze shit? Waarom? Weet ik niet. Dat is, ik denk dat niemand dat weet. Waarom we in deze shit zitten? Ik begon met, uh, nou, dat een man in China een vleermuis ging eten. Dat dacht ik eerst dat dat ja? het verhaal was. Nu weet ik het niet meer. Het enige wat ik wel weet is dat dit echt zo wordt uitvergroot dat het gewoon ...dat het bijna... ...ja, het is suspicious nu geworden. Dus ik, ik geloof wel dat het coronavirus er is. Waarom het er is, weet ik niet. Uh -huh. Ik denk dat we, de, als je de geschiedenis van de mensheid bekijkt... ...dat er altijd wel ziektes zijn Zeker. geweest en plagen zijn geweest... ...die, die halve menselijkheid hebben uitgeroeid. Dat, nee. dat is niet nieuw. Nee. Dus ik vind het ook niet, vind het ook niet gek dat dit nu een keertje gebeurt. moet ja. een keer gebeuren. Ja. Maar de manier hoe we er nu mee omgaan... Da daar heb ik hele grote vraagtekens bij. Waarom doen we het op deze manier? Ja. Da dat is mijn vraag eigenlijk. Waarom dit is? Ja, God mag het weten. weet ja. ik niet. En, en de manier waarop dan de Nederlandse regering allerlei uh, verordeningen en wetten uh, mm. aan het uh, bedenken en aan het uitvoeren is, uh, daar heb je ook niks mee. Nee, ik, ik vind gewoon dat de, de oplossing voor een probleem mag niet zwaarder wegen dan het probleem zelf. En dat vind ik dat nu aan de hand is. Ik bedoel, we moeten de mensen beschermen en de, de, we moeten zorgen dat we zo weinig mogelijk slachtoffers hebben, maar we moeten ook zorgen dat we niet uh, meer gezonde slachtoffers gaan maken. En ik denk dat we dat nu in doen zijn. Dus door de anderhalve meter zo door te voeren in, in, in, in de samenleving, in de wet, terwijl het nog wetenschappelijk helemaal niet onderbouwd is dat de anderhalve meter doorslaggevend is om dit virus in te dammen. Ja. Dus er kunnen ook andere alternatieve uh, dingen maatregelen zijn om dit virus te beperken. Ja. Maar waarom kiezen we voor een destructieve uh, maatregel wat heel veel mensen beïnvloedt? Dus ook dat mensen uh, niet meer uh, op bezoek konden bij hun ouders. Mensen moesten sterven in isolement. Er zijn zoveel dingen waar ik denk van... Eh, dus ik mag niet bij mijn oma op bezoek vanwege het coronavirus... ...maar jullie laten een demonstratie op de dam van 10.000 man wel door. Ja, zo dat ging per ongeluk, hè? Ja, oké, okay, dat ging per ongeluk. Dat is wat ze zei. Ja. Maar geloof ik, ik geloof niet dat er iets is. Het was uh, voor gebeurt. een goed doel. Ja, ja. Ja, nee, bij mijn oma bezoeken is ook een goed doel. <laughs> Doe, come on. Nee, ik vind gewoon de maatregelen wegen echt niet op tegen het virus. En mm -hmm. ik, heb, ik ken mensen persoonlijk die het coronavirus hebben gehad. Mm -hmm. En uh, je kent een griep. Je kent een bepaalde griep. Je ja. hebt een, heb twee soorten griep. Die griep zo van... Boah, deze is echt heftig, man. Je bent twee weken gewoon knocked out En je hebt die ene grip van... Nou, ik voel me gewoon een beetje sukkelig. En een beetje... Oh, hangerig. Een beetje hangerig. En hij is er niet helemaal. Hij komt niet helemaal door. Maar ik voel me toch niet helemaal top. Dat is met het coronavirus precies hetzelfde. Ik heb ja. mensen gezien die het coronavirus hebben gehad. En die lagen echt plat. Twee weken. Mm -hmm. Gezonde mensen. Ik oké, dat is heavy shit. Maar ik heb ook mensen gezien. Ik heb het coronavirus. Ik ben positief getest. En die waren gewoon twee, drie dagen sukkelig. Ja. Dus... De geschiedenis heeft ons geleerd. We zijn al door dit traject gelopen. We hebben dit ah, al zo vaak meegemaakt. Daar heb je er ook over nagedacht. Hoe komen we dan in deze shit? Want uh, het is namelijk zo. Dat als je het zo uitlegt. Is het gewoon een griep. Uh, die wat uh, gemener is dan, uh, dan normaal. Dat is het feit mm -hmm. je zegt. Ja. Er wordt door heel veel mensen tegengesproken, Want die zullen tegen jou zeggen. Je zult het maar hebben. En anders zie ik jou wel bij de condoliancen van je oma. Ja, dan, uh, want dat, soort, dat, ik, dat ja. soort dreigementen komen dan ook meteen. Want als je het badineert. Uh, wat een moeilijk woord is. voor Die uh, je, ja. je, je, je trekt je er geen fuck van aan. Dan, uh, ik wil, ja dat is maar. Weet je, heel veel mensen willen meteen een woord woorden in mijn mond gaan leggen. Daar hou ik niet van. Ik leg geen woorden, geen penis in mijn mond. Dat wil ik niet hebben. Oh ja, dat is, Dat zijn gewoon dingen die wil ik niet in mijn mond hebben. Dus um, ik zeg ook niet dat het coronavirus niks voorstelt, omdat het maar een griepje is. Maar ja. je moet wel gewoon even durven. Durf kritisch te kijken naar de cijfers. Ja. Kijk naar de cijfers. Hoeveel mensen zonder onderliggende aandoeningen onder de 70 zijn gestorven aan het coronavirus. Mm -hmm. Dat zijn er echt niet veel. Nee. Toen twee maanden geleden heb, ik het, of een maand geleden heb ik het onderzocht. Heb ik gekeken hoeveel het waardebaar was. 62. Ja. En dat betekent dat we de hele maatschappij platleggen omdat er 62 mensen zijn gestorven zonder onderliggende aandoeningen. Mm -hmm. Maar dan zouden we dus eigenlijk ook moeten stoppen met auto want er zijn meer verkeersdoden in een jaar tijd. Ja. Dus waar leg je de grens? Waar, waar leg je de grens tot dat je zegt van ziekte is acceptabel, dood is acceptabel. Maar als ik nu zeg van ja jongens, er gaan nou eenmaal mensen dood. Dan ben ik een gevoelloze hond. Ja. Maar dat is wel echt zo. Er gaan echt elke dag mensen dood. Ja zeker. 450 heb ik gelezen. 450 mensen zo. per dag. Zo, ja. ja. Maar hoezo wordt dat nu ineens zo zwaar uitgelegd? En waarom is nou ja, dat niet zo? Dat is, dat is datgene wat ik misschien ook tegen jou wil aanhouden. Heb je daar wel over nagedacht? Waarom dat nou ineens zo wordt uitvergroot? Ja kijk, ik ben daar altijd heel voorzichtig mee waarom het is. Omdat, het, omdat ik het ten eerste weet ik het niet 100% zeker. Ik, ik, ik, heb, ik weet niet precies wat de beweegredenen zijn hiervoor. Maar wat ik nu bijna begin te denken, dat, het ook een, een, een, dat er een economische uh, ding aanhangt. En het lijkt voor mij soms een beetje een aanval op de, de ondernemers van Nederland. Of de ondernemers van de wereld. Mm -hmm. Want er zijn heel veel strikte regels voor elke ondernemer. Ja. Maar voor de multinationals niet. Voor nee. KLM mag nu weer gaan vliegen. Mm -hmm. Hutje mutje, 400 personen. In een cabine. En dan uh, Hugo de Jonge zei van... Uh, ja, maar daar is de luchtverversing heel erg goed. Mm -hmm. Nou, ik wil ook wel luchtverversing in de buitenlucht. <laughs> Hoe gaan we dat fixen, Hugo de Jonge? Dus als jij praat over luchtverversing in KLM-vliegtuig... Ja. dat we dan hutje mutje mogen zitten. Ja. Maar ik mag niet in een openluchttheater voor duizend man. Uh, optreden, en we praten over luchtverversing ja. ik weet niet, het lijkt soms dat er een aanval is op de economie, en dat ze ons weer afhankelijk willen maken van de staat, want heel veel ondernemers gaan gewoon kapot op deze manier en waar klop je dan aan? Ja, bij de overheid mag ik? Of zou het ook niet zo kunnen zijn dat de Nederlandse overheid zaken zo uit de hand heeft uh, laten lopen dat ze bijvoorbeeld, ik noem maar even conspiracy, mm. stikstofbeleid was natuurlijk wel een heet hangijzer. Uh, mm. Ik weet niet of je daarin geïnteresseerd bent, nee, maar nee. ze wisten bij God niet welke kant ze op moesten. Mm. Dus in feite zouden ze de economie stil moeten leggen om, om qua cijfers weer uit te komen bij een punt dat je dan kunt zeggen, de, de cijfers zijn dusdanig acceptabel, uh, we kunnen weer verder. Ja, uh, ja. Ik heb soms wel eens het gevoel dat het heel erg goed uitkwam dat die stikstof uh, opgelost werd doordat de hele economie even stil kan te vallen. Dat is wat ik soms wel eens ja, ja, ja. dacht. Ja, ja het, zou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Alleen er zijn nu zoveel theorieën dat ik gewoon, ik durf ook niks meer aan te halen. Want ik wil alleen maar spreken over de dingen wat ik echt weet. Snap je? Want als ik nu dingen ga roepen en het blijkt later na, uh, later in de tijd blijkt het niet waar te zijn, dan verlies ik mijn geloofwaardigheid. Ja. Nu heb ik dat met de filmpjes ook. Alles wat ik post, onderbouw ik. Ja. Op een of andere manier. En dat probeer ik nu ook met, uh, met, met dit soort gesprekken. Ik wil niet zomaar dingen roepen. Want nee. als ik dadelijk een ding roep en het wordt eruit geplikt en zeggen ze, ah oh, Jay, ja, die denkt dat dit een aanval is op de economie. Ja, weet je. En dan praten ze helemaal niet meer over de geloofwaardige dingen die ik heb. Dus ik vind het heel lastig om me daarover uit te spreken. Ik weet het nog niet precies. Nee. Rick van... Hebben maar wil je geloofwaardig zijn dan? Want je bent natuurlijk een ja. comedian en tegelijkertijd mag je natuurlijk ook bedienen van absurditeiten. Ja, dat klopt. Maar ik wil geloofwaardig zijn omdat ik een man met een missie ben. Ik ben een man met een missie. Ik wil zoveel mogelijk mensen vreugdevol en liefdevol zijn. En daardoor moet een deel van onrecht moet verdwijnen. Ja. Maar als ze niet zien dat er onrecht wordt aangedaan, zullen ze mij aanvallen. Ja. Snap je? Dus ik maar dat, dat kom ik heel veel tegen bij jou. Hè? Er ja. komt heel veel de behoefte om onrecht te verdedigen. Ja. Uh, of dat te, te lijf te gaan. Of onre onrecht ga je niet verdedigen. Maar, zeg maar de mensen die lijden aan onrecht, om die te verdedigen. Dat, ja. dat merk ik heel veel en heel vaak. Dat, dat heeft ja. dan toch ook een oorsprong? Ja, weet ik niet hoe dat komt. Ik weet het niet. Er is een drang in mij. Ik heb dan nu ook. Uh, ik, ik denk dat ik twee persoonlijkheden heb. Of ik weet, ik weet dat ik twee persoonlijkheden heb. Ik heb twee typetjes in me. Ik heb een Eddie Murphy in me. Maar ik heb ook een Martin Luther King in me. Okay. En, uh, de Martin en wat is, is je droom? Nou, mijn droom is eigenlijk gewoon dat iedereen vreugdevol en liefdevol kan leven tot de gelijke rechten. I have a dream. Ja, dat is eigenlijk wat ik wil. En de Martin Luther King in mij, die zorgt ervoor dat ik geen platte comedian ben zonder nee. context. Nee. Maar de Eddie Murphy in mij, die zorgt ook weer niet dat ik een, een, een verbitterde... Uh, Oude, zure Ja, die alleen maar praat over problemen. <lacht> ja. Dat wil ik ook niet zijn. Okay. Dus die twee, die helpen elkaar een beetje. Dat is best lastig en druk in je hoofd dan. Daarvoor praat ja, je toch? Die gaan helemaal, die zegt I have a dream en die zegt... <lacht> die begint te lachen, snap je, dus nee. Het gaat alle kanten om. Een soort van Martin Luther Kindingen leren pak. Ja, ja, ja, ja, ja, precies zo. Ja. En dus ja, ik weet het ook niet waar het vandaan komt. Ik... Ik ben altijd zo geweest. Wat ik je zeg met, met pestkoppenpesten, daar begon het volgens mij mee. Nou ja, goed, de corona, waar, waar, waar gaan we naartoe? Wijs me de weg. Waar zeg het we mij naartoe? op een simpele manier. Mensen waar gaan we naartoe? Ik dit... denk. Ik heb Willem Engel gehad, die heeft het over hele moeilijke dingen. R0 en R1. En... Ja, daar weet ik ook allemaal niks van. Maar wat gaan we, wat waar gaan we, gaan we naartoe? Op? Ik denk serieus dat er een strijd gaande is nu met de mensen die wat. Uh, uh, dit allemaal oplaas op en uh, misschien kwade bedoelingen hebben met corona en het volk. Ja. En ik heb het gevoel dat het volk gaat winnen. Ja. Ik, ik weet niet, ik zie, het over, ik zie het op straat, ik zie mensen zijn gewoon weer zo van. Weet Dicke, je, dikke fuck you ook Fuck uh, it! Yeah. Ik was een eindover en er is niemand die gewoon een boog om iemand heen loopt of zo. En mensen, ja, ik kan het weten, ik ga echt super veel op de foto met mensen. Ja. En dan zeg ik van. Zeg je, mag ik op de foto? Dan zeg ik ja, tuurlijk. <laughs> Vind je het niet erg? Dan zeg ik, ja, nee, je kent mij. Ja, ik ook niet, fuck it. En, snap je, ik denk nu echt dat we. We moeten nu gaan kantelen. Maar of je het het, het volk momenteel uh, zegt van... Ik denk het wel. Ja? Ik, denk dat we, uh, ik denk dat het misschien nog iets langer moet duren. Tot er echt, tot er echt uh, nog meer bedrijven gaan omvallen. En weet ik wat. Tot we echt de schade gaan zien. Ja. Maar ik denk dat op een gegeven moment het volk gaat zeggen van... Nu is het klaar. Ja. We stoppen ermee. Oké, okay, maar volgens mij is het al gaande. Uh, maar merk ik wel dat heel veel mensen... Uh, uh, eigenlijk niet in, in de openbaarheid... zoals jij nu wel... Uh, mm. uh, dit hardop durven uit te spreken. Nee, uh, want nee. dit gaat je natuurlijk niet altijd... in dank worden afgenomen. Nee, zeker niet. En de autoriteiten zullen ook niet bij zichzelf denken. Hij, hij neemt weer zijn podium om uh, iets te roepen. Ja, ze zijn niet echt blij met me. Dat kan ik je wel vertellen. Oh, vertel eens. Uh, ja, ik heb wel al uh, een waarschuwing gehad. Van wie? Zeg maar. uh, nou, Facebook werkt, of de overheid werkt samen met... Uh, factcheckers van Facebook. Mm -hmm. En uh, die controleren dan of je juiste inhoud plaatsen over het virus. Ja. En uh, ik heb uh, informatie geplaatst op mijn Facebook. Wat, zoals ze zeggen, ik heb informatie geplaatst op mijn Facebook dat uh, onjuist is en dat kan de volksgezondheid in gevaar brengen. En juist omdat ik een, een publieke pagina heb met veel volgers, hebben ze me verzocht om dit niet meer te doen. Anders zullen de acties tegen je account worden genomen. En dan wordt er iemand aangevraagd op het moment of die factcheckers werken autonoom? Autonoom. oké okay. ik, ik weet niet wie het zijn of hoe. Het zijn gewoon factcheckers en... Uh, ja, acties tegen mijn account, ik weet niet wat dat betekent. Dus misschien mijn bereik verkleinen of misschien mijn pagina verwijderen. Maar uh, ik heb het ook al op Facebook gezegd dat dat gaande is. Dus als ik nu op een gegeven moment weg ben, dan weet ook iedereen waarom ik weg ben. Dat zou wel heel raar zijn natuurlijk. Maar da daar zullen ze dan toch zichzelf uh, moeten kunnen verklaren waarom ze dan daartoe beslissen. Bedoel, is, ja, omdat, is dat... ik de, omdat ik foutieve informatie geef die de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Nee, het enige wat ik doe is logica aan Meer doe ik niet. Zeg van, uh, hoe is het dit, hoe is het dat? Meer doe ik niet. Nee. Alleen ja, onder het mom van veiligheid van het volk kan je heel veel maken. Ja. Um, en, en dan heb je op dit moment, wat ik ook heel erg opvallend vind: het, het moment waarop we met z'n allen gaan praten over racisme. Um, oh, ja. na alle, naar de aanleiding van wat er gebeurd is in Minneapolis. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk een normaal denk ik bij zich denkt: ja, die agent is. Het kunnen ons te gek. Mm -hmm. uh, en de, de, maar dat is niet de enige. Het gaat af en aan. Ja. Ik bedoel, uh, uh, life don't matter. weet je wel. Dat is duidelijk. Maar daarna zijn we al op die dam terecht gekomen. En nu zitten we allemaal in het racisme debat ineens. maar merk je dat er ook gewoon weinig? Ja, ik merk het toch? Ik merk het, maar ik ga me er niet in mengen absoluut niet. Nee? Ik doe niet mee. Nee, nee, nee? echt niet. Want ik, ik merk nu dat we ineens de aandacht wordt ineens weer verschoven. En Ik zag volgens mij Zwarte Piet kwam weer naar boven. Ja, die was al. er weer hoor. Maar ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik bedoel, ik heb, ik leef volgens bepaalde principes. Als je verandering wil, moet je verandering zijn. En nu zijn we gewoon nog steeds bepaalde uh, oude uh, gedachten, zijn we aan het vasthouden. Wanneer gaan we op een gegeven moment een keer zeggen, oké, okay, een individu doet iets slecht tegen een ander individu. Ja. That's it. That's it ja. Punt. Klaar. Ja, nee, maar dan hou je het in Stand. Ja. Ik hou niet van verdeeldheid, wil ik niet. Ik wil gewoon dat iedereen uh, -gelijk, gelijk is. Behandeld en als we eerlijk zijn, mm -hmm. 80 of 85 procent van de wereldbevolking is niet racistisch. Nou, dat ik... vergeten we ook, hè? Ja, Misschien wel 90 of ik 95. Ik tegen, alleen mensen met een... Eh... Er zullen er zijn, maar die zijn er altijd. Ja. Wat, wat moeten we doen? Die niet hebben opgelet in de lessen, die, ja. uh, die roepen dat soort domme dingen. Precies, ja, denk... maar als wij, als wij echt een racistische wereld hadden, zoals ja. het nu wordt geschept op het hebben, dan, dan konden we niet eens overweg met elkaar. Dan zouden we nee. nu elkaar helemaal leentje opstraden en allemaal. Dat is niet meer. Nee, nee, is niet en niet. volgens de wet, volgens de grondwet, zijn we nu gelijken. Ja. Dat heeft wel tijden geduurd. Ik bedoel, ik ga ook niet mijn... mijn uh, zwarte geschiedenis ontkennen. Nee, dat doe ik niet. Ik, er ik, kijk, ik kijk erna. Ja. Ik weet dat ik Maar het je leeft het nu? Ik leef wel nu. Ja. En ik vind het zelfs hoog verraad voor Martin Luther... Hij was niet pro Black Lives, hij was pro Lives. Ja. dat heeft hij altijd gezegd. Ja. Hij, I, I want to be all equal. Ja. Iedereen. Ja. En dat zijn we nu, volgens de wet. Ja. Nu is het de vervolgstap. Wij kunnen niet blijven hangen in de voetsporen van Martin Luther King, Malcolm X. Want hun zouden nu tegen ons zeggen, find a better way. Wij ja. hebben al gestreden, nu is het klaar. Maar zo'n aquatie die op de dam staat. En als ik, uh, ik vanuit de zie, ik schop hem in zijn gezicht. Mm -hmm. um, ja, dat denk ik wel. Ik volg Aquasi echt al vanaf 2008. En Aquasi is een hele rustige jongen ja, dus van is nature. Is iets gaan in zijn hoofd? Weet je wat is gebeurd? Het is gewoon, die, die jongen is eigenlijk vanaf 2008 is hij al bezig. Hij heeft ook een boek geschreven erover. Van uh, laat het er maar niet over hebben. Hij is al heel lang bezig met dit traject over racisme. Eigenlijk al ja. heel lang. En uh, wat gebeurde dus op de Dam? Op de Dam heeft hij gewoon een speech gegeven. Volgens mij duurde hij zelfs een half uur. Maar op een gegeven moment... Uh, Laat je je leiden door emoties. Mm. Al het opgekropte woede komt naar buiten, komt naar boven. En mensen beginnen te juichen. Je, je voelt je groter dan dat je misschien werkelijk bent. Mm -hmm. En wat gebeurt? Je gaat uit emotie praten. En niet meer uit wijsheid. En dat is bij hem gebeurd. Want hij is een wijze gast. En nu heeft hij een foute uitspraak gedaan. Want ik sta ook niet achter de uitspraak. Want het was niet nodig. Het voegt niks toe aan ja. je verhaal. Je had een heel mooi verhaal. En dan doe je, je dit. Je breekt hem af voor het ja, je geeft, je geeft de oppositie geeft je leverage. Zo van, ja, ja. pak me maar. Dus ja. ik vind dat... Maar dan kon hij ook niks aan doen. Misschien, ja, je weet niet hoe die man zich voelt van binnen. Ik probeer altijd vanuit begrip te komen. Alleen, ja. Ik merk wel dat, dat als je hier in Limburg bent, mm. he, Sittard, daar zitten we nu in, in, in de winkelstraat van, van, van, van Sittard. Altijd mm. leuk, altijd gezellig. Um, ja, ik, ja. ik merk wel dat er hier heel veel ruimte is, ook voor kleur en voor andere uh, etniciteit. Um, mm. ik, ik merk ook dat uh, heel veel mensen ook gewend zijn dat uh, er allerlei talen door elkaar heen worden gebabbeld. Ja, zeker. En ja. Is, dat, is dat dan, zeg maar, als je in Limburg woont, toch heel anders? Ik, ik zag je bij de Limburger ook regelmatig uh, voorbij komen. En er is echt niemand die tegen jou uh, zegt, als zwarte, rot op. Nee, nee, nee. Niemand, heeft het volste respect. Is wat en, ik je zeg. Meer een deel van de wereldbevolking is niet racistisch. Nee, maar en in maar, mijn ook, niet, maar dacht ook niet dat je, ook, dat je denkt van oh, daar staat iemand naast me met de verkeerde kleur. Ik reageer niet. Ze reageeren allemaal oké. Ze reageren okay. allemaal, allemaal op op mij. Okay. En er zijn altijd mensen. Maar je moet dan gewoon zien dat mens is niet zuiver. Nee. Maar voor de rest, ik heb, niet meer, ik heb zeker nog wel het gevoel, ik heb ook bijvoorbeeld uh, toen ik uh, stage ging lopen bij mijn bedrijf waar ik uiteindelijk ging werken voor de boekhouding. Ik heb een stagegesprek gehad en uh, vroeg ze om allemaal boekhoudkundige vragen en ik wist alles. En op een gegeven moment aan het einde van de, stage gesprek, van de, van de stagegesprek zei hij gewoon van uh, ja, is allemaal goed maar uh, ja, je bent wel bruin hè? <tiedert> en ik was echt hè? ik wou bijna sorry zeggen ik zou van, wat? Sorry mijn moeder, ik ja. want je ziet het niet aan mijn naam, J Frans denk ja, daar kan je niet echt veel uit aflezen <tiedert> dus misschien voelde ze zich een beetje zo van hey, maar dit heb je niet erbij verteld maar oké, okay, dat soort mensen zijn er Klopt. Maar was het echt een domheid of was het.? Uh... Ik weet niet wat het was. Hij zei gewoon. Hij keek me ook aan. Zo van. Jij bent wat bruin. En toen keek je me aan. Zo van. Please explain yourself, dude. Want, uh, <laughs> gaan we dit wat aan bijleggen. Want dit hebben we niet afgesproken, hè, meneer? Doe je heel veel aan zonnebank. Of. <laughs> dus uh, hoe kom je hier dan? Dus ik zei zo van. Uh, ja, ja. Maar dat is dan, dat, dat kan me wel voorstellen, als je dat je hele leven lang meemaakt, die shit. Nee, je moet op een gegeven moment luisteren. Dat probeer ik ook, ik probeer dat zo goed aan de, aan de donkere gemeenschap mee te geven. Je moet uh, de buitenwereld niet in charge laten van jouw emoties en mm -hmm. van jouw gesteldheid. Want als jij de buitenwereld nodig hebt om gelukkig te zijn, heb je grotere kansen dat je ongelukkig bent. Ja. Ik kan niet uh, verwachten dat iedereen mij uh, ziet als een Nederlander. Dat kan ik niet verwachten van, van iedereen. Ik voel mij goed, ik voel mij fijn in, dit, in deze huis en als iemand je zegt, jaloers op? Ja, als iemand zegt <laughs> vieze neger of weet ik veel wat. Oké, okay, maar ja. ik kan, op een gegeven moment moet je met jezelf gaan afspreken van ik ga mezelf beschermen. Ja. Snap je? Ik ga niet de hele tijd kogels ontwijken. Ik doe gewoon een kogel vrij vast staan oké? Okay? <laughs> ja. we het gewoon zo doen. Ja. Maar ga in je eigen kracht staan. Maar, maar, maar als je racisme zou willen oplossen in Nederland? Ga ja. het ten eerste niet, ga ja. niet. Nee, maar dit, ik denk dat het alleen maar vanuit jezelf kan. Ja, je moet. Ik, wat ik je zeg, ben de verandering die je wil zijn. Ja. Als je wil, wil je dus, verandering, ben het. Doe, doe geen slachtofferrol dan. Gewoon dealen met de kaarten die je hebt. Oh ja. Oké, okay? ja, goed. Ik heb een bruine huid. Dus er zullen mensen zijn die mij misschien anders zien. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die zien mij hetzelfde zien. Focus je op die. Ja. Niet op die, die eerste die wat je anders gaan zien want Die zijn er. Ja. Die ja, kan jij niet... hebt ook een hele arm vol met tatoeages. Ja, bedoel. En uh, stel je moet een baantje hebben, weet ik veel, bij de supermarkt. Kan Het ook zijn dat ze zeggen, ja, hartstikke leuk, Jay. Maar uh, lange mouwen, want dit is. Dat willen we niet. Ja, oké. Okay. so be it. Ja. Maar nee, op een gegeven moment... We moeten ergens een streep trekken. En ik denk dat het nu is. Ik denk als we de leiders nog hadden... Waar, waar de black community naar opkeek... Die hadden ze nu heel wat anders verteld. Want ja. Wat van wat, wat, wat, wat, Martin Luther King... Die helaas in... 68 of zo, 69 of zo geleden. Wat zou hij... Uh, hij zou nu wel heel oud zijn. Yeah. Uh, wat, wat zou hij nu gezegd hebben van deze situatie? Want hij heeft toen... I had a dream, 1963, mm -hmm. dat weten we allemaal. Uh, heeft hij heeft gedaan daar in, in Washington. Uh, en dat was in de situatie van toen met, met, met, uh, met de Rosa Parks. Ja, en, yeah, en, uh, maar daar, toen had hij nog recht van spreken. Die man heeft echt gestreden. Hij heeft wetten veranderd. Yeah. Omdat we nog niet gelijk waren. We waren letterlijk een strijde naar civil rights. Mm -hmm. Snap je? We waren op, Mag ik ook alsjeblieft met de bus? Ja. Mag, ik, mag ik ook aanspraak, zitten, in de bus? Mag ik, mag ik zitten? Mag ik aanspraak maken voor deze woning? Ja. Dat was allemaal ja. niet. Er zijn wetten veranderd. Wettelijk zijn we gelijk. En als Martin Luther King, ik weet 100% zeker dat hij uh, het niet op deze manier had gedaan. Want dan kan je een beetje kijken naar. Uh, hoe heet ze nou? Oh, die vrouw, uh, Moeder Theresa. Moeder ja. Theresa, heel mooi. Uh, nodig mij niet uit bij een anti-war of een anti-dit. doe mij eentje van pro-liefde, dan kom ik. Ja. maar niet tegen iets. de war on drugs creëerde meer drugs. de war on terror creëerde meer terror. je moet niet te wij zijn nu altijd tegen wat tegen alles. Je moet voor het andere zijn. En dat zou Martin Luther King ook doen. Weet maar zeker. heeft de wereld te weinig altruïsme in zich? Wat is het? Oh, je bent echt moeilijke woorden. <laughs> Zo moeilijke woorden. Altro, altro, maar wat? Uh, altruïsme. Wat is dat? Uh, iemand die zichzelf uh, kan wegcijferen ten uh, faveur, ten, uh -huh. ten voordelen ja. van... Uh, van uh, We moeten op een gegeven moment gaan handelen uit liefde en niet meer uit, uit angst en haat ja. en dat is wat we nu nog steeds in, in doen zijn en wat, wat wil je doen met Black Lives Matter wil je het zo ver laten krijgen tot we dadelijk bijvoorbeeld in, in Afrika, Zuid-Afrika met de apartheid in 1991 pas afgeschaft dat uh, de donkere uh, gelijk werden uh, gesteld, dat was het heel was, laat gebeurd feitelijk gebeurt. is er nog niet aan ja. de hand hè, maar nu zei. is het zo erg dat ja. het omgedraaid Precies. is dus wil je dat dan? Ja precies. E, nee, dat dur is, het, down, ook, dat is down, het ook niet. Precies, het is payback time. Ja, zo werkt het nee. ook niet. Nee. Er moet iemand de grotere man zijn. En die moet zeggen, oké, okay, nou Fuck up, wat er gebeurd is allemaal man. Maar we zijn blij dat het nu niet meer zo is. We're all equal. Al, equal. En, uh, Come on, en let's door. go. Uh, Snap je? Maar... Iedereen zou moeten komen uit, uit begrip. Kom uit begrip naar iemand toe. Dus nu als er Black Lives Matter, als iemand dat schreeuwt, dan moet je ook weer niet schreeuwen. All Lives Matter, meteen er tegenaan. Want je, je, dit is een door in het oog van die mensen. Dat ja. zo van, stel als er uh, bijvoorbeeld uh, een aanslag is toen Charlie Hebdo. Uh, ja, heel erg allemaal. Maar in Palestina gebeurt het elke dag. Ja. Snap je? Ik bedoel, kom uit begrip. Mensen hebben pijn. Het ja. enige wat de Black Lives Matter eigenlijk wil, zeg ja jongens, uh, we willen gewoon... ...dat jullie ons niet vermoorden. Dat kan je, hoe kan je daarop tegen zijn? Dat kan je niet op tegen dat zijn. Het staat, staat ook in de Bijbel, als je het ja. volgt. Ja, ik bedoel, come on, daar kan je niet op tegen zijn. Maar kom uit begrip. Voor, tegen, black lives, all lives. Okay. Praat met elkaar, begrip. Het omlaag halen van standbeelden, het symbool Zwarte Piet. Ik, ik doe niet mee. Nee, ik doe niet mee. Goed zo. Ik wil niet. Goed ik zo. wil ook niet. En gaan ze gaan dwingen, niks maken in ze in dwingen me bijna. Ja. Kijk... De, het voor, of als je voor Zwarte Piet bent, oké, okay, bij voor Zwarte Piet, bij je tegen Zwarte Piet, oké. Okay. Ik snap jullie allebei. Want ik snap ze ook allebei. Ik, ik begrijp ook, ik weet o, ik, ik, ik, ik heb mijn hele slavernijgeschiedenis, uh, uh, ik ken hem. Maar dwing de ander niet, zou je zeggen. Okay. Kijk, je moet op een gegeven moment, als, je, als jij uh, ondervindt dat mensen er echt pijn van hebben. Ja. Echt pijn, een gegronde pijn. En ook met, uh, tot, ik kan erin komen waarom ze pijn hebben. Uh, we moeten gewoon gaan kijken, wat is de simpelste oplossing? De simpelste oplossing waar minder pijn is, het gaat om de kinderen, toch? Ja ik heb vroeger Sinterklaas gevierd ja. ik zag Zwarte Piet niet eens eens wat ik zag is die Playstation <laughs> het boeit me geen fuck hoe die uitziet echt niet al is die geel, paars, groen ja. boeit me niet maar nu is het gewoon een ego dingetje ja. die wil vasthouden die wil vasthouden het moet zo kijk naar de kinderen wat willen de kinderen? de ja. kinderen willen cadeautjes van wie? boeit me niet ja. boeit me geen fuck maar we moeten, iemand moet op een gegeven moment een grotere man zijn oké okay, is goed maak hem groen zijn jullie blij? want snap je? doe ja, ja. waar ga je naartoe? Ja, weet je, ik denk dat als je hem groen maakt, dan zou een hem pimpelpaars maken. Het, het, het, het, en dan blijft racisme nog steeds. Racisme, racisme zal er altijd blijven. En dat ja. is gewoon één ding wat we onder ogen moeten zien. Dus die zal ik dus maak je, je niet blij zijn. met het feit dat dat weggehaald wordt, want het, het blijft gewoon. Ja, het It's blijft sowieso. Kijk, ik snap, ik snap natuurlijk uh, dat je een bepaalde. karikatuur Wat een woord. Karikatuur. <laughs> ja, dat. <laughs> ik, ik, kijk, ik snap. Uh, uh, dat het voor heel veel uh, donkere mensen kan dit niet. Ja. En dat begrijp ik ook echt. Ja. Want ik, ik, ik weet waar het vandaan komt. En als we bijvoorbeeld echt diep gaan in de, in de slavernij. Naar de kindslaven van, van Nederland. Die pakjes wat ze aan hadden. De kindslaven. Lijkt fucking ja, maar, veel. Uh, Dat lijkt fucking veel op Dat klopt. Piezen. Maar dan kom je dus weer bij dat punt. Want je hebt zegt Martin Luther King. Ja, weet In 1963 dat. Maar Precies. die zou waarschijnlijk nu uh, totaal... Ja, zijn. maar Martin Luther King. Ik weet wel zeker dat hij uh, het symbool... Ja. Als het onnodig is... Ja. Kijk, waarom zou, je het, waarom zou je het doen? Waarom zou je dat pakje... Wat mensen misschien pijn kan doen... Waarom zou je dat niet gewoon... Snap je? Ik, ik ga altijd vanuit understanding. Ik, probeer, ja, ik, ik, ik, ik, begrijp, ik begrijp het aan de ene kant wel. Ik, ik, ik, ik ben meer van het type van... Als jij vindt dat je er last van hebt... Leg het mij uit. Ja. En vertel het mij. Ja, en dat is, daar is waar het nu... Ga tegen uh, nee, daar, daar is wat het nu misgaat. Als we echt zouden weten waarom... De donkere gemeenschap uh, pijn heeft... Van Sinterklaas en Zwarte ja. Piet, Ook om omdat het eigenlijk een kleine moeite is om mensen tegen te komen. Mm -hmm. Omdat het eigenlijk gaat om de kinderen. Ja. Ja, het belangrijkste is, kijk naar jezelf. Kijk wat je zelf kunt doen. Kijk wat je zelf kunt aanpakken om een situatie te veranderen. Ja, ja. Uh, voor de berg. Uiteindelijk en. wel. Uiteindelijk zal je in je eigen kracht moeten staan. Daarom, het raakt mij niet. Maar ik begrijp wel de mensen die, die, het, uh, die het raakt. Ja. Heb ja. een... Um, we zitten alweer bijna te veertig minuten. En dat betekent dat Jezus die haar Christus. tegenwoordig. Iemand heeft bedacht dat 40 minuten echt. Um, als je er één seconde overheen gaat, dan gaat het echt compleet oh, fout. dat is uh, de podcastwet. Podcast. Dat <laughs> de podcastwet, hè? Ja, dat is, dat is dan hier. Er komt over wet gesproken. Er komt nu straks eventueel een wet aan. Uh, die gaat, uh, ja, er komt een wet aan. De Coronawet. De Coronawet. Ja, dat is... Um, wil je daar nog iets over, over zeggen? Ga je zondag naar het Manifest? Ik, ik ben... Donderdag heb ik gesprekken met Willem Engel. En daar ga ik beslissen of ik ga ja of nee. Ja, ik zit ook te twijfelen. Ik, uh, ja, maar nee, fuck de hele coronawet. Maar corona zouden ze dan, dus dat vroeg ik me dus af. Want het is dus tegen die spoedwet van die anderhalve meter samenleving. Nou, Gaan we daar dan dus met z'n allen anderhalve meter van elkaar afstaan? Of doen we gewoon allemaal boven op elkaar? Dan wordt het veld geruimd. Dan wordt het veld geruimd. Ja, ik denk dat je, je moet slim weten. Je moet je stem laten horen. Maar ja, je moet het volgens de regels spelen van, van degene die van, de van regels maakt. De wit, ja. Dat is een beetje wat je moet doen. Maar ja, uh, ja fuck de hele coronawet. Dat sowieso. Dat is één ding wat ik sowieso... En, en, en wat zijn de belangrijkste argumenten als je er twee, drie zo... Het uh, belangrijkste, uh, belangrijkste argument is dat we dan de anderhalve meter uh, uh, in acht moeten gaan nemen. En ze zeggen dus letterlijk, het is een tijdelijke wet. Maar ja. in de wet staat, hij is tijdelijk, hij is een jaar. Maar we mogen hem voor bepaalde tijd verlengen. Ja. Dus het is, het is niet tijdelijk. Het is niet tijdelijk. En we, we gaan onze steden niet zomaar omtoveren. De, de wet is eigenlijk zo van, oké, okay, now we got you. En ja. nu gaan we... Nu kunnen we handelen volgens de wet, nu zijn ze dingen aan het doen die in strijd zijn met de grondwet, want dan is het niet meer. Ja. Snap je? Dus fuck die hele wet, want ze willen iets, iets permanent gaan maken en de mensen zien het nog niet. Maar ja, voor performing artists zoals jij er ook eentje bent en het vullen van zalen wordt het een vrij lastige natuurlijk. Ja. Die hele anderhalve meter, heb je überhaupt Zeker. zin om voor 30 man op te treden nee, in de zaal? Nee, met gaten? nee, 30 man doe ik sowieso niet, volgende maand kunnen we voor 100 man. Uh, maar uh, als ik carrière-wise kijk, ik, ik ben begonnen online. Dus ik, ik red me echt wel. Maar dit is iets voor de menselijkheid. Het, mijn hele carrière boeit me geen fuck. Vult uh, Facebook je portemonnee? Ja. Ja. ja. Ik, ben, ik heb een online theatershow heb ik uitverkocht. En ja, dat is voor mij is dat gewoon eigenlijk een hele dikke boterham. Maar uh, ik wil niet zo leven. Hey, maar is dat dan niet uh, gratis geld? Uh, uh, die hele kronen shit voor jou? Ik kan je, als ik je eerlijk, als ik eerlijk antwoord. Ik heb dan wel, uh, ik mis heel veel inkomsten door met theatervoorstellingen, ja. maar ik kan me hier prima redden. Er, er gaan nu dinnershows komen, dus dat je gewoon een terras mag, weet je wel. Ja. Ik red me prima maar hier. Maar nog meer bullshit vanuit Den Haag voor jou dan, tenminste bullshit, en uh, je, je, je lacht je eigenlijk kapot omdat je zegt van ja, daar kan ik mijn Facebook mee vullen. Ja, mijn Facebook is gewoon geknald. Ja? Omdat we een publieke mening hebben nu, die gewoon heel erg populair is. Ik ben, ik ben altijd rebels. Maar ja. Rebels zijn is nu zo populair, ja, daar sta ik ineens in de schijnwerpers. Dus nu ben ik ineens helemaal de man, maar ik was het altijd al, okay. maar dat was het nog niet. Maar uh, gaat, gaat racisme dan, het onderwerp racisme de boel niet downsizen voor jou? Of? Racisme ga ik niet meer doen. Nee, maar racisme... dat gaat, gaat wel de corona downsizen. Ja, klopt. Het haalt de aandacht een beetje ja. weg. Maar ik, ik, doe gewoon, ik doe gewoon zo. We gaan het er niet over hebben. Want, Oké, okay, dan is het racisme opgelost en dan hebben we geen mensenrechten meer. Ja, oké, okay, top, Hier goed, helemaal top. Nee, racisme wordt bevochten nu, oké? Okay? Er zijn genoeg mensen die zich inzetten voor Black Lives Matter, uh, maar ik wat? Ze zijn het vechten voor racisme, doen jullie dat? Ik ben bezig met een groter plaatje ja. en dat moet gebeuren, klaar. En de bigger picture is? De bigger picture is, uh, ja, gewoon mensenrechten weer terug, maar mens zijn. Dus dat als ik jou een hand geef, dat ik niet uh, aangezien word als een beroepscrimineel. Nee. Dat maar wil ik gewoon wij. Ik bij. zie je ook al heel truttig met een, met een diertje zonder jaar, want mijn kinderen moeten reizen. Ik hou van ezels. Ja? Ik ben echt dol op ezels, dat <laughs> moeten jullie echt weten. Ezels zijn echt superleuk. En er is ook een verkeerd beeld geschapen over ezels. Want als je dus zegt ezel lijkt zelfs een scheldwoord. Maar ezels zijn de meest schattige, lieve dieren die er zijn. Helaas was het geen uh, jongetje, die laatste baby. Ja, jammer, dat was een geitje. Ik ben dol <laughs> op ezels, echt dol op ezels. De Dark Donkey. Nee, every, every donkey. All okay. donkeys matter. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, als, als de shit voorbij is dit. Uh, yeah. um, ben je dan, uh, heb je dan zoiets van... Oké, okay, weet je, dit heeft me geleerd... dat ik, Wat je net ook een klein beetje zei. Dit heeft me geleerd dat ik eigenlijk gewoon... Een theater heb ik niet meer nodig. Of uh, he, uh, zit je uh, toch te wachten tot het moment dat je het, weer... Ik, ik ben een, een mens. Ja? Kijk, ik, wat ik je zeg. Ik red me wel in deze tijd. Maar... Ik wil gewoon mensen, mensen. Ik wil mensen helpen. Ik wil mensen met mensen praten, in contact komen, aanraken. Shows geven daarna meaning greets geven voor duizend man. Knuffelen. Dat, dat, daarvoor ja, ben ik. Ja. Dat wil ik. Ja. Maar als het niet is... Pas ik me aan. Ja, ja. Dan doe ik het wel. Ik bedoel, ja. als we onder water zijn, pak ik gewoon een snoggel. Ik ga niet verdrinken. <laughs> snap je? Maar het liefste wil ik gewoon weer naar buiten. Helder, helder verhaal. Um, uh, uh, merk je ook dat je echt geloof de Grote Rivieren... wordt gevraagd om eventueel daar naartoe te komen? Jawel. Kijk, weet je wat is, ik heb Mijn theatershow was ook al landelijk. was ook al Arnhem, Eindhoven, ja? Rotterdam, Spijkenissen, uh, Meppel, Emmen. Ik was al boven de rivieren. Alleen het wordt nu gewoon groter. Het is gewoon versterkt. Ik hoorde Limburger tegen mij zeggen... ga je naar die J2... Ja, maar dat, die verstaat toch niemand. Wat dus ben je toch een rare, rare limbo mee dan. Hij zegt, ja, maar uh, ik heb... Je uh, woont ondertussen ook in het, uh, in, het, in het westen van Nederland. Uh, dat, dat, eigenlijk is dat ook al een soort van racisme. Ja, natuurlijk. Ja, een soort wel. Ja, maar ja, ik praat ook gek. Ja. Dat is ook gewoon zo, dat weet ik ook. Dat ik ga. Ja. <laughs> ja, ik weet ook dat ik een ja, beetje raar vertel. Ik vind het charmant altijd. Als ik in Limburg kom, kom ik altijd mensen tegen die over het algemeen goed verzorgd erbij lopen. Dat vind ik ook altijd zo mooi van Limburg. Dus mm. Ik hou wel van het. Het is ook een beetje een melting pot van, van allerlei dingen wat hier gebeurt. Ik vind het ja. al wel leuk. Dat ja, bedoel, ik bedoel, ja, uh, ja, ik ben gewoon Jay. Uh, Jay is 87e. That's who you are, ja. uh, Jay. Uh, Dank je wel voor deze, deze heerlijke 40 minuten. Ja, en uh, blijf zoals je bent. Uh, Zeker weten. Ik, ik vind het tof om, om je even hier te mogen hebben. Dank je wel, man. Graag gedaan. Ik geef je zo'n knuffel. Rick van Veldhuizen. Hey, hey, hey, hey. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Poont.